Gemeente, wij gaan luisteren naar de geboden van onze goede God... die tot ons komen vanuit Exodus 20... en de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft geleerd... en na het zingen wij op Psalm 119, vers 1... Welzalig zijn de oprechten van gemoed... die ongeveinsd des wet betrachten. Psalm 119, vers 1, na de wetslezing. Toen sprak God...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 Gezult zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeer in het huis van uw naaste. Ge zult niet begeer in de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En een zeker wetgeleerde kwam tot de Heer Jezus om hem te verzoeken en vroeg hem, meester, wat is nou het grote gebod in de wet? En Jezus. Die zij toen tegen hem en ook vanmorgen tegen ons, gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de Ganse Wet en de profeten. Amen.